11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat vooral in het noorden van het land... de komende uren nog veel last van sneeuw zal worden ondervonden. Doordat er tot nu toe weinig verkeer was... wordt het gestrooide zout niet goed ingereden. De gladheid kan tot in de middag aanhouden. Het sneeuwgebied dat nu loopt van de kop van Noord-Holland naar Overijssel... trekt de komende uren richting het Noordoosten weg. Het vliegverkeer heeft weinig last van de sneeuw. Op Schiphol is het inmiddels droog... De afgelopen luren was er wat vertraging en er zijn vier vluchten uitgevallen. De klopjacht op een doorgedraaide agent dreigt volgens de Los Angeles Times uit de hand te lopen. Doodsbange agenten zouden op burgers hebben geschoten... omdat ze die aanzagen voor hun ex-collega, de agent Christopher Dorner. Die heeft gedreigd collega's te vermoorden. Een grote politiemacht speurt al drie dagen naar Dorner in de bergen van San Bernardino. De verwachting is dat die het niet lang meer zal uithouden. Het vriest flink in het gebied. Alle huizen daar worden door de politie doorzocht. Doorner heeft op Facebook een lijst gepubliceerd van agenten die hij gaat vermoorden. Drie mensen op die lijst zou hij al hebben gedood. Iran viert de 34 e verjaardag van de islamitische revolutie. Zoals gebruikelijk gaat dat gepaard met slogans als dood aan Israël en weg met de VS. President Ahmadinejad zei op een bijeenkomst in Teheran dat Iran niet zal zwichten voor internationale sancties. Die sancties zijn opgelegd omdat Iran geen inzicht wil geven in zijn nucleaire programma. Het land wordt ervan verdacht dat het kernwapens probeert te maken. De islamitische revolutie van 1979 maakte een einde aan het pro-westerse regime van de Shah in Iran. Gisteravond is de prijs voor de beste Europese jeugdfilm voor de film Cowboy... op het filmfestival van Berlijn uitgereikt aan regisseur Boudewijn Kolen. Cowboy vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een kou... en een jongen die verdriet heeft om de problemen met zijn vader. Het weer. De eerste uur in het noorden dus nog sneeuw. Later overal droog en af en toe zon. Het wordt een graad of twee. Tegen de avond in het zuidwesten mogelijk sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountants.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. En welkom terug bij OVT. Wilt u ons mailen, doet u dat dan vooral op ovt.vpro.nl. Zometeen in het spoor terug het derde deel van de documentaire... over de watersnoodramp van 1953. Vandaag veel aandacht voor de vissers... die in de eerste dagen, toen de eilanders op zichzelf waren aangewezen... veel mensen hebben gered. Daarvoor spreken we met oud-hoofdredacteur van de Leeuwardenkrant... en schrijver Hilke Speerstra over zijn boek De Troostvogel. We gaan eerst even berden met Luc Panhuizen... voor de nummer 4 van zijn top 13 van Gouden Eeuwers. Ah, je hebt een herkenningstune, Luc ja, Panhuizen. Goedemorgen, ik word er helemaal warm van. Ja, Nummer 4. Wie mogen we vandaag begroeten? Niemand minder dan Hugo de Groot. Ah, kijk. Geboren in uh, 1583, gestorven in 1645 in Rostock. Rostock? Ja. Ja, dat is wel veelzeggend, want uh, een belangrijk deel van uh, het leven van Hugo de Groot werd gesleten als banneling. Hij heeft zich enorm ingezet voor uh, zijn vaderland, maar raakte verstrikt in de. Uh, bestandstwisten en viel eigenlijk samen met Johan van Oldebarneveld van het voetstuk. Johan van Oldebarneveld werd onthoofd en Hugo de Groot werd gevangen gezet in slot Loefestein. Levenslang gevangen en daar is hij uiteindelijk uh, in zijn boekenkist uit ontsnapt. En toen strekte zich eigenlijk nog een lang leven van, als bangeling uh, uit en... Maar je oh, nee. hebt het erover dat hij geboren was ook al als bandeling. Dat wil zeggen dat nou, zijn nee, ouders... Nee, nee, nee dat, dat, dat heb ik dan verkeerd gezegd. Oh, okay. hij, hij is gewoon in Delft geboren, een uh, uh, beetje gespreid. Zijn uh, oh, okay. vader was een belangrijke regent. En, uh, ja, het ging eigenlijk heel erg goed met Hugo. Tot uh, ja, die politieke twist. En dat ja. werd heel erg ingewikkeld. En uh, wat was zijn, uh, was zijn uh, zonde dezelfde als die van Olde Barneveld? Ja, ja hij behoorde eigenlijk uh, tot uh, de Remonstrantse Partij... En de contra-remonstranten uh, die wonnen. En de contra-remonstranten werden aangevoerd door Maurits. En Maurits die pleegde eigenlijk een soort staatsgreep. En liet Olde Barneveld uh, onthoofde. Ja, en alle medestanders van Olde Barneveld. Ja, die uh, ja. ja, liepen mee. Luc, je hebt je nou op afschuwelijk glad ijs uh, begeven. Want je hebt het woord contra-remonstrant ja. laten vallen. En we heten niet allemaal Adi van Deus en begrijpen dan gelijk waar het over gaat. En je moet dat misschien de theologische verschillen ook absoluut niet gaan uitleggen. Nee, dat gaan we maar niet Maar wat doen. je misschien wel even toch even kort moet toelichten is... wat dan die positie van Olde Barneveld en uh, Hugo de Groot aan de ene kant tegenover de stadhouder Maurits aan de andere kant zo onmogelijk maakte. Zij hadden kennelijk een ander idee over hoe dat met de Republiek verder moest dan, ja. dan Maurits. Dat moet je misschien, dat ze, dat ze politiek een beetje in een ongelukkig vaarwater trekken, ja. Misschien toch een klein beetje uitleggen. Het politieke klimaat was Terechtgekomen, inderdaad, in een uh, gedoe met, met, met scherpslijpers. Uh, wanneer was de predestinatie, wanneer had God de predestinatie eigenlijk uh, uh, ja ter hand genomen? Was dat voor of na de zondeval? Nou, wij, wij denken wat een flauwe kul. Maar daaraan verwant was een veel uh, staatkundige discussie. Wie heeft het eigenlijk voor over? Uh, uh, wie heeft het voor het zeggen over het religieuze leven? Ja. Is dat de staat? En staat die boven de kerk? Of uh, ...mogen we het leven helemaal overlaten aan nou, de, de Calvinistische kerk. En uh, Maurits en zijn contra-remonstranten waren eigenlijk voor de Calvinistische oplossing. Maar Old Barneveld en ook Hugo de Groot, die zeiden nee, de staat staat bovenaan. En de predikanten moeten luisteren naar wat de regenten en de politici zeggen. He, dus het is een hele belangrijke kwestie in het staatkundig leven. Oké, okay, je merkt dat hier een, zeg maar een, een, een grote geest ook rondwaart, namelijk die van Older En op een of andere manier het gesprek, dat graviteert daarnaartoe, dan moeten we het weer wegkrijgen. Ja, een, ja weer glad, dus laten we snel naar de wal gaan. Gaan we ja. gauw naar Hugo de Groot. Ja, nou, nou uh, want waarom hij maar liefst op nummer 4 staat, dat is niet vanwege al dit gedoe, nee. maar dat is vanwege uh, een heel dik boekwerk, driedelig, gepubliceerd in 1625, dus toen was hij al uh, uit, zijn boek, uh, uit zijn boekenkist gekropen. En uh, dat boek uh, heette Over het recht van oorlog en vrede. En dat wordt tegenwoordig gezien als uh, grondleggend en baanbrekend. Het heeft de basis gelegd voor het latere volkenrecht. En uh, in 1625, toen hij dat boek publiceerde, was al paar jaar gaande een verschrikkelijke oorlog in het hart van Europa, in het Duitse Rijk de dertigjarige oorlog en dat was voor een belangrijk deel een religieuze oorlog en Hugo de Groot uh, heeft gezocht naar een systeem waarin je kon uitmaken, waarmee je kon uitmaken wanneer een oorlog eigenlijk mocht worden begonnen of niet en hij, uh, hij heeft die argumentatie zo ingericht dat het geen enkel religieus argument bevat, alleen maar nou ja, laten we zeggen juridische argumenten. Ja, maar even, even voor de helderheid, was het nou zo dat hij de, de theoretische bodem legde... onder de Nederlandse uh, mogelijkheid om oorlog te gaan voeren op zee en dat soort dingen? Dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij ook gedaan, maar dat is eigenlijk maar... Uh, en de, de, daar, daarmee was hij eigenlijk weer twintig uh, jaar eerder dan het boek wat ik zo net noemde. Dat was een opdrachtje van de, de VOC. De VOC had een uh, Portugees schip... Uh, veroverd, gewoon kaatvaard. En daar ontspond zich over een, een juridische strijd, gewoon in de rechtbank, weliswaar in Amsterdam. De, maar de Portugezen verweerden zich van: ja, uh, de, dat schip is van ons. Uh, en uh, ja, dit is een, een, ook weer een enigszins ingewikkelde kwestie, maar in de 15e eeuw hadden de Portugezen en de Spanjaarden de hele globe onder elkaar verdeeld. En de Portugezen die hadden de inhoud van dat schip wat de Nederlanders hadden veroverd, hadden ze in hun koloniën uh, opgedolven. En ze, ze vonden dat het van hun was, maar die Nederlanders zeiden nee. De zee is van niemand. Uh, de zee is vrij. En daarom mogen wij, uh, want wij zijn met Portugal in oorlog, mogen wij gewoon jullie schepen als vijanden beschouwen. En daar kwam dan dat belangrijke leerstok de vrije zee uit voort. En het uh, zeerecht is nog steeds heel erg, veel, uh, heel erg gebaseerd op wat Grotius toen heeft geformuleerd. Oké, okay, Grotius is Hugo de Groot. We, ja. we, we zitten op de vierde plaats van, van de top 13 uh, grote gouden eeuwen. Ik heb de indruk dat, als ik het zo mag samenvatten, ja. dat Hugo de Groot zich heeft ontpopt tot een scheidsrechter in, uh, in internationale conflicten. En dat hij daarmee ook een soort grondlegger is van een langlopende Nederlandse traditie. Ja, akkoord. Mee eens? Oké. Okay. Volgende week de eerste van de top drie. Ik heb de indruk dat in die top drie iemand is die vandaag al genoemd is. We gaan het allemaal afwachten. Tot volgende okay. week. Tot volgende week. Ja, ik wil u nog even opwijzen dat Luc Panhuizen... iedere week zijn keuze ook nog eens in geschrift toelicht. Die teksten kunt u vinden op onze site geschiedenis24.nl-ovt. En komende dinsdag om vijf voor half negen... kunt u op Nederland 2 aflevering 10 zien van de serie... De Gouden Eeuw, waarin Hans Goedkoop op zoek gaat... naar de tolerantie van de overheden en mensen in de Republiek. En Natuurlijk rijst dan de vraag, hoe tolerant waren we? Waarom was dat zo? En hoe keken onze voorouders er zelf tegenaan in der tijd? Hilke Speerstra is hier. Welkom. Schrijver en oud-hoofdredacteur van de Deelheer de Krant. U heeft een boek geschreven dat de troosvolgen heet... met daarin een treffend voorbeeld van een onwaarschijnlijke... maar waar gebeurde geschiedenis. Het verhaal begint bij twee bevriende kinderen die naast elkaar wonen... in het Friese dorp Hitchum, zeg ik dat goed? Ja. 19e eeuw, ze gaan uit elkaar volgen elk hun levenspad. De een blijft in de buurt van het dorp. De ander emigreert naar South Dakota in Amerika. De tijd verstrijkt. Er komen kinderen. Die krijgen weer kinderen. Kleinzonen dus, van de oorspronkelijke bevriende kinderen in Hintgen. En die komen elkaar in de dagen na de bevrijding... op een heel bijzondere manier weer tegen. Ja. En hoe dat gebeurt, dat vertellen we zo. Maar kan het ermee door, meneer Speers. Ja, dit is een voortreffelijke samenvatting. Ja. En gaat u dan ook gelijk al zeggen hoe het afloopt? Of dat moeten we dan zeggen... Van... Nou, laten we dat nog even onder de pet Er was iets met die kinderen. Met die kleinkinderen? Ja, er was iets met die kleinkinderen. Uh, uh, ja, er was iets met de kinderen. De kinderen wilden vrij zijn in, de, in, de, in 1870. En die, die wou gelukkig worden. En die zagen die grote mensen ongelukkig zijn. En die wou weg, die kinderen. Die voelden dat uh, we weg moeten. En dan, uh, dan zien ze naar de vogels. En daar komt dan de titel uh, vandaan. Uh, dan zien ze de vogels trekken. De troostvogels. De tro ja, de, de, de trekvogels in de herfst. Bijvoorbeeld de goudplevieren. Die worden in Noord-Nederland altijd wilsters genoemd. En die wilsters die, die vliegen in vluchten naar betere orde. En tussen die vluchten er zitten uh, andersoortige vogels... En dat die kinderen fantaseren en die zeggen dat is de troost voor. want we hebben van onze ouders wel begrepen dat als je op reis gaat... kun je dat niet zonder troost. Als je zwalkt de wereld rond, dan moet als zwalkend dat pad, die weg, ontstaan. Ja, Sophie, uh, we filosoferen, die kennen het natuurlijk niet, ja, ja. maar dat voelden ze zo. In de kern van het boek zit natuurlijk ook het afscheid van degene die weggaat... en degene die blijft. De, de, de, de, de, de, de ene blijft in het dorp, de ander gaat weer ja. weg. Het is ook leidende draadenspeling van Lot... <kijkt> Rol van toeval. Z zeker, dat vooral, ja. Maar gaandeweg geeft u natuurlijk ook een inkijk in het lotgevallen van de Friese ja, diaspora, kan je dat zo zeggen? Eeuw. Is er in Friesland zoiets als een, als een besef van, van verstrooiing of is het daarvoor te kleinschalig? Ja, dat is wat te kleinschalig. Eh, niet zoals eh, bij de Ieren. Ja, zo is het natuurlijk niet. Het wordt vaak door een complex van oorzaken ingegeven. Eh, dan eh, hangt het in de lucht, dan willen de mensen weg. Het is een soort manie. Misschien is het, heeft het wel iets van de natuur van de trek. Er zijn een complex van oorzaken om weg te gaan. Allemaal verschillend Maar er zijn ook religieuze motieven natuurlijk geweest. Hè? Dat ze uh, zich niet vrij voelden in Noord-Friesland uh, met, uh, met geloven... Dan wil ze naar een nieuw land. Helemaal opnieuw schoon beginnen. Dat, dat zit er ook in. En onderhouden die Friesen nu nog een bijzondere band... met geïmigreerde dan dacht ik, geëmigreerde provinciegenoten? Er is in 2000 zoiets als een provinciebrede reunie geweest. Ja. Met Zwartoeers zo. Ja, zo. inderdaad. En, dan, en, en kwamen ze allemaal weer bij elkaar. Dus het leeft wel erg. Zo. Ja, maar er is wel wat dat past met Friese. Dat heb je geloof ik ook met Grieken in, in, in Australië en Amerika. Dat heb je ook met Ieren heel sterk. Het is de taal die uh, een zekere uh, verbindenis heeft. Ze houden erg lang vast aan de taal. Ook dat soms in de tweede, derde generatie... dat ze tweetalig blijven, een oude taal. Want, en dat zie je in Holland, de, met permissie, zie je dat veel minder. Zij hebben minder taaltrots is daar. Want, want dit, uh, uiteindelijk, die, die twee kleinzonen van die oorspronkelijke buurkinderen... die, uh, ja. uh, die hebt u beide gesproken. Eén ja. is dus een Amerikaan, maar die... die, ja. die, die, die uh, die kon geen Fries meer, toch? Ja, hij, hij, sp uh, hij sprak nog wel uh, en verstond zeker de taal van zijn grootmoeder en van zijn ouders. Mm. Die hebben ze, ja, dat, dat, die zitten er nog in. Nou, vooral nu die heel oud wordt, dan is het net, of uh, dan is het, uh, dan is een mens net een ui die met schillen. En dan valt de tweede, de taal valt weer weg en dan blijft de, de, de binnenste over. En dan, ja. uh, dan hij sprak natuurlijk wel zeer met een ax, uh, Amerikaans accent. Maar hij uh, verstond het nog wel. La, laten we even naar het boek ook gaan. Ja, ja, ja. De, de, de, de drama van het boek is, als ik het goed begrijp, dat die twee kleinzonen allebei in een ander. Vaarwaarte terecht. Ja. Komt. De een komt in het geallieerde kamp en de ander ja. komt in het kamp van uh, Nazi-Duitsland, stel ik er nog, is uh, SS'er. er ja. En dat word je niet zomaar over het algemeen. Nee. Um, en die twee, die levens, raken die elkaar en hoe ben je daar achter gekomen? Hoe, hoe, wat, wat is dan de kern? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, uh, ik kwam eerst achter uh, een Amerikaan van 93, uh, 92 was die toen, uh, dat hij de invasie had meegemaakt. Interessant verhaal. Ik wil toch eens een keer uh, iemand die uh, nog wortels heeft... en dat de oude Europa dat Europa heeft bevrijd. Normandie. Normandie. Okay. Utah Beach, uh, ardenne offensief de slag om de Rijn... Uh, 300 dagen front, uh, verschrikkelijk uh, over, uh, overleven. Eindigt ergens in het oosten van Duitsland, uh, 8 mei 1945... Hitler tekent. Uh, ja, Hitler niet. Uh, Hitler uh, en dat hele verhaal zit ook van, van deze, deze toen jonge man in het boek. Ja. Over die, ja. Ja. Okay. ja, ik ben naar Amerika gegaan en heb die man een uh, aantal keren geïnterviewd. Dagenlang eigenlijk, uh, totdat ik helemaal voelde wat hij had meegemaakt. Van het land afgerukt als boerenzoon, moest de oorlog in. Uh, en... Uh, Goed, hij overleeft. Uh, die andere uh, tegenpartij die kwam ik terwijl ik daarmee bezig was. Die, die familie kwam oorspronkelijk uit het Friese dorp Hichtum. Uh, ik liep daar uiteraard ook over het kerkhof. Sprak niet alleen met de levenden, maar ook een beetje met de doden. Ik kom daar namen tegen. Ik denk, boos, maar het zal toch niet waar zijn... dat dit uh, het dorp is ook geweest van de voorvader van mijn, de boos, maar Die ik. Uh, ontmoette al uh, in de, vlak na de oorlog. En dat hele drama van zijn SS-verleden, van zijn oorlogsverleden, uh, helemaal kende. Ik heb hem meermalen geïnterviewd. Ik had wat in het archief. Ik had er ook alles over gepubliceerd. Maar wat flinterdun allemaal, wat smal. En uh, la, laat nu, nu die beide families uit hetzelfde dorp komen. En toen ben ik op onderzoek uh, gegaan. Uh, dat ze buren waren en uh, wat ze samen uh, hadden doorgemaakt. Latgenoten van de tijd. Dus maar, nu, uh, uh, uh, u, u kende dus de, de, de man die in de oorlog uh, SS was. Want ja, dat was uw buurman of zo? Ja, hij is na de oorlog is hij, uh, uh, werd hij boerenarbeider bij ons op het dorp. En niemand wou eigenlijk met hem spreken. Want hij was zo verschrikkelijk fout geweest hè, bij de SS. Maar... Uh, ik was een kind in de oorlog en ik was goed nog fout geweest in de oorlog. Dus ik, eh, ja. ik, ik voelde me erg... Eh, het, het grote verhaal, het bizarre verhaal, de afschuwelijkheid van de oorlog... heeft hij mij bij stukken, bij brokken, heeft mij die verteld. Ja, ja. Dus, dus u, u, u ontmoet een Amerikaan en ontmoet uw buurman... die alle twee verschillende kampen en toch, eh, behoren. En dan gaat u naar die families kijken en denkt u, verdomd, hun voorouders waren die twee kinderen, ja, nee, dat waren die twee buren. buren. Dus... Eh, eh, zij hadden, hebben samen de armoede beleefd en overleefd. De een, die, die, die, die, die ene familie die, die zag licht in Amerika, en, en, uh, die wou dat nieuwe naar de nieuwe wereld, die wou weg. En die andere uh, die uh, die, uh, die fouten, zal ik maar zeggen, maar waar die, uh, die fouten jongen uit voortgekomen, waar is, die fouten jongen het is voorgekomen. Dat was. Uh, um, uh, Een strijdbare familie die geloofde in de maakbaarheid zal ik maar zeggen, van de samenleving. Dus de de de, als wij socialiste. hier maar ro, mooi rood zijn, precies, uh, ja. Dommelen Nieuwenhuis, uh, Troelstra vooral, de Friese dichter. Uh, hier moet het weer de, de, de wereld beter maken. Ja. Een beetje strijdbaar gen kan altijd tot verkeerde stappen leiden. Dus precies. Is het risico in. Ja. En ja. die, uh, die uh, Amerikaanse kant, zal ik maar zeggen, ja... Dat is een uh, die, die, uh, die, die, die zei ja wij kunnen God meenemen over de oceaan, maar Troelste gaat niet mee en Dommele Nieuwenhuizen gaat ook niet mee. <lacht> en de, dat, was, dat was een soort conflict en, uh, beide hele integere uh, uh, levensbeschouwingen, maar uh, het lot heeft uh, hen uh, ieder een het het maar is, is dat nou het lot? Of wat voor, wat voor gevolgtrekking? Want, want ze komen dus uit een, oorspronkelijk uit... Zijn ze heel dicht bij elkaar. Ja. Maar ja, het, Je hebt natuurlijk... De literatuur zit vol met, met van die broedertwisten. Hè? Dat de ene ja. gaat die kant op... En andere de andere... Het ene volk ja. wordt de Joden... En de andere wordt de Arabier. Er zijn ook twee. Oh ja. En, dat soort... Um, heeft het zulke mythische proporties? Wat bent u aan het doen? Geschiedenis gedaan? Ja, dat, uh, aan de ene kant, ik, ik schrijf het op, al die gevoelens. en uh, uh, Ik trek er niet zoveel wetenschappelijke en psychologische uh, uh, consequenties, uh, trek ik. Maar ik weet wel dat het lot mensen soms... Uh, ook het lot van hun eigen karakter, moet ik erbij zeggen, maar ook het lot van... Uh, de kleine dingen die, die, die een soort waterscheiding in het leven kunnen veroorzaken. Maar uiteindelijk, want misschien kunnen we dat toch wel verklappen... dat, dat de mogelijkheid is zeer reëel dat uiteindelijk die, die Amerikaanse Vries... Uh, de SS er heeft geschoren ja. na de oorlog. Wat ja, natuurlijk een hele letterlijk. intieme handeling is. Ja, heel raar, heel vreemd. Maar... Ja. Heeft, heeft, dat, heeft dat te maken met het feit dat u zegt... ja ik sta er ook blank tegenover? Ik, ik heb ge, dat u dat kan schrijven? Maar dit, dit moet je ja. even uitleggen. Wat is er dan gebeurd dat de een, we kunnen daar van alles bij voorstellen... maar kennelijk hebben ze elkaar ontmoet. In, wat, ja. wat is er gebeurd? Uh, de SS'er is onder zijn vaandel weggevlucht. Uh, uh, even uh, in de buurt van uh, Leningrad. Is uh, op de vlucht geslagen. Uh, met de Rode Kruistrein het uh, westen in. Is uh, zwalkend... Uh, terechtgekomen in uh, de buurt van het dorpje Bodeweer... in het oosten van Duitsland. Daar, voerde hij, daar zag hij kans zich uh, te voegen bij de, uh, de slavenarbeiders... De, de fabrieksarbeiders, dwangarbeiders moet ik zeggen. Uh, uh, hij kon dan in burger uh, een beetje opgekalefaterd worden... door de Amerikanen. De bevrijding die was er, uh, de, de oorlog was uh, officieel voorbij... En, uh, uh, die nano-himstra, die boerenzoon... die verdiende er wat bij om uh, te, uh, te knippen, te scheren. Want was dat, was de, de, of, dat was de hè? Die, ja, die, dat was ja, de geallieerde Amerikaan. En waar ontmoeten ze elkaar dan? Hoe en gaat ze ontmoeten elkaar nadat ze allemaal ge, met DDT werden bespoten... en ze moesten uh, het haderen, er haar af, gewassen worden. Nou En uh, in die vier weken na die bevrijding... Uh, uh, where do we come from? Uh, zegt die Amerikaan. Nou, en hij uh, zegt ja, uh, dat Nederlands heel, heel primitief, die jongen kenden geringeld. En langzaam maar zeker bleken ze uit hetzelfde dorp te komen. En toen begon die Amerikaan, uh, dat heeft me ook zo verteld, toen begon hij over: uh, ja, ik heb vroeger verhalen gehoord van mijn oma. En dat hele verhaal, dat, dat, dat, dat was heel ontroerend. En er speelde ook de, de, hij had ook een wilsterfluitje. Dat was zo'n zo vogellokfluitje. En dat heeft hij aan het front altijd als een soort talisman bij zich gehouden. Vandaar die troostvogel natuurlijk. Ja, vandaar Ik moet u gaan onderbreken. Ik, heel mooi detail vind ik ook dat die Amerikaan, dat het een schaapscheren was. En de, die scheert dan uiteindelijk de SS, de wolf in schaapskleren. Ik ja. vind het... Ja. <laughs> de, de troostvogel is uitgekomen bij... Atlascontact. Bij Atlascontact. Ja. En het is een vertaling uit Fries, heb ik goed gegeven. Nou, ik heb het op, uh, helemaal opnieuw herschreven okay. in het Nederlands. Want uh, die, die slag van het Fries naar het Nederlands is voor een echte Fries moeilijk. Oké, okay, meneer Spreegstij, <laughs> heel vriendelijk. Bedankt voor uw komst vanmorgen. We gaan door naar het spoor terug. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, deze maand alweer 60 jaar geleden... zorgde een zware noordwestenstorm in combinatie met springtij ervoor... dat veel dijken van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant werden overstroomd of weggevaagd. 1836 mensen overleefden het watersnood niet... En in 1986 maakte Kees Lager en liede Iburg een vier uur durende radioserie over de ramp. Een serie die Michal Citroen hermonteerde voor OVT. Vandaag deel 3. En daarin aandacht voor de vissers. De eerste dagen na de ramp is het gebied afgesloten van de buitenwereld. Zolang er geen hulp van buitenaf mogelijk is... zijn het de vissers die met schepen en roeiboten... de ondergelopen polders intrekken... om mensen van daken en zolders te redden. Wij verzamelden al die geredden uit de polderschouwen. En die brachten we met sloepen in, in het harde nacht en, en stormweer nog. brachten we op een verzamelpunt in het café wat er nu nog staat. De heren boven bovenop de dijk. Daar werden de kachels opgestookt. En daar werden de mensen zoveel mogelijk voorzien van dekens. Ja, ik heb er ook naak bij de kachels gestaan want alles was nat. En die werden volgestopt met cognac en met koffie. En daar werden de baby's en de kinderen en de oude vrouwtjes, die werden daar gebracht. Vanmorgen om kwart over vijf en alle zes, toen hoorden we het water En toen ze op de vesters. En toen zeggen ze eruit, want er is water, maar ja, wij kunnen geen weg meer. En er zijn hier luisteren met mensen die er niks meer van gezien hebt. En nooit niks meer van horen zal ook. En als het café vol was, mensen waren gered, dan hebben we die mensen allemaal in het schip geladen. Wij lagen dus in dat haven'tje van Vlauzen. Indy, die, die schreeuw, die huilde, en die had, die er verloren, en die was kwijt, en mijn huis is kapot, En de mensen waren allemaal van de daken afgehaald. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtijd. Intussen neemt de storm langzaam af. Het hoogtepunt van de zeer zware storm is ons land gepasseerd. Vorige week hoorde u dat de autoriteiten het tijdens de eerste dagen van de ramp... nog wel eens lieten afweten op het moment dat ze leiding moesten nemen in het reddingswerk. Deze week gaat het over de vissers, die een zeer belangrijke rol speelden... toen er nog geen hulp was van buitenaf. De vissers hadden schepen en roeiboten waarmee ze ondanks storm, regen en kou... de ondergelopen polders introkken om mensen van daken en zolders te halen. Op Tolen en Ierseke gebeurde dat al in de nacht van zaterdag op zondag. Op Schouwen waren mosselvisser Ben Schot en zijn zoon Jaap... pas op maandag in staat om hulp te bieden. Mijn broer die heeft de redding in Duiveland gedaan. En Duiveland was nog erger. Want daar, waren die, daar zaten die gaten in de dijk. En er was dus een vloedgolf doorgekomen en daar zijn er ontzettend veel verdronken. Daar hebben ze eerst de mensen hebben ze, de, de lijken en van, van beesten, varkens, paarden, koeien, zelfs mensenlijken. Die moesten ze allemaal eerst voordat ze met het bootje de, de andere mensen konden gaan redden. En daar zijn onbeschrijfelijke taffregels afgespeeld. Bevallingen in een bootje. Bevallingen op een zoldertje. Ja. Onbeschrijfelijk. En, en, en allemaal mensen zien verdrinken en lijken zien drijven. Dat is vreselijk geweest. Hallo, hier is noodzender maybe. Hallo, hier noodzender Medie. Maybe. Sander maybe zoekt verbinding met visserschepen in de haven van Stellendam. Hallo, hier noodzender maybe. Waar ik opereerde zijn er misschien een stuk of tien verdronken. Dat is natuurlijk al tien te veel. Maar als je dan kijkt naar, naar Duiveland, waren er honderden, dat was veel erger. Waren er ook huizen? Want u, ik neem aan dat u met uw bootje langs die huizen ging... waar de mensen niet van af konden? Omdat ze op zolder zaten? Nou, we hebben het één keer. En dat is geweest in de Slikweg. Daar uh, zat een hele oude vrouw en een, uh, een vrij jong gezin met kinderen... en een hondje zaten op... Uh, daar stond nog alleen van over de voorpui. En nog aan die voorpui daar zat nog zo'n meter of drie zolder... En daar zaten, ze, daar zaten ze op, die drie meter zolder, zaten ze dan tegen die pij aan. En dat stond tot de, tot de goot in het water. En wij met die sloep daar lans. En daar hebben we die hele oude mevrouw, misschien al een ruimende de tachtig... met heel veel moeite door dat dakraamje moeten kleuren. ja Nog eens gauwse kleden, drachtenkeren het de goed. En uh, we hadden ze aan boord en dat, dat die sloep die stond vol met water, want die was lek. Moesten we met, met een water maar goed, die mensen zaten daarin, die moesten dus naar die herenkeek gebracht worden. En, nou, we waren nog geen, nog geen tien meter. waren we van die voorpuil met dat stukje restant zolder, waren we vandaan, dus zakte de boel in elkaar. Dus als we pakweg drie minuten later geweest waren, dan had het heel dat zakje verdronken. U had het over mensen die niet op hun beurt wachten. Dus die sprongen gewoon naar beneden? Die, die zagen een boot en daar sprongen ze in. Sprongen ze gewoon, die sprongen zo van dak, zo in het bootje. Maar dan sprongen ze natuurlijk altijd mis, hè. sprong sprongen het water. En dan moesten ze wij, wijze weer uit het water halen. Dat is paniek. Paniek. Slagen paniek. Er wordt met mannenmacht geroeid. Nog een paar slagen. Ja, daar komen ze. En we zien alweer dan het bekende beeldluisteraars. Daar zit in dat kleine bootje. Toch maar liefst ik schat, twee, vier...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 Dat kun je je voorstellen. En ik heb niks gedaan als cognac gedronken. En als ik normaal gesproken vier borreltjes cognac drink... dan, ben ik, dan, dan, dan kan ik niet meer. Maar uh, iedere keer als we dus die mensen afleverden daar in die herenkeet... dan stond die Simon Hart, dat was de herbergier... die stond dan gereed en met een glas... ik geloof dat ze het in een, in een theekopje deden. Ja, een theekopje. Maar het kon belaan. Hier jongens, uh, klaar. en dan gingen we weer weg... En ik heb er geen, totaal niks geen last van gehad. Ik ben niet verkouden geworden. En ik heb geen last van de alcohol gehad. Puur op je zenuwen werken. Uh, hoe was het zo? Had u verwacht dat u nog geholpen zou worden vanavond? Nee, helemaal niet. Nee, want we dachten, ja, er zijn nog zoveel misschien, hè? Ja. Ja, en twaalf, maar we waren doodsbang dat er nog een uh, weer een vloed zou komen. Ja, want, want uh, vannacht... Het was maar een uh, halve meter van de zolder meer. En we zaten allemaal op de zolder. Uh, en nog maar een halve meter van de zolder. Ja, tevoren. Te, Naar nou, de laatste vloer. moet er wel bij zeggen. Die helikopters die zijn pas gekomen toen alle mensen bijna in veiligheid waren. Want de, de, de visserij, dat durf ik gerust te zeggen. De visserij niet alleen van Syriks, maar ook van Ierseke. En Urk. En Urk. Maar die hebben de eerste noodgevallen opgelost toen die helikopters kwamen. Ja, toen waren de meesten al in veiligheid die werden wel van de dijk toen ze eenvoudig die werden met die helikopters van de dijk waar ze gezet waren ja jullie zijn voorlopig even veilig werden die met de helikopter werden die hier naar het havenpark gebracht maar toen waren ze dus al gered vanaf de dijk. ja hebben je. Want de visserij die heeft als eerste de mensen gered en als ze moeten wachten hadden als de visserij niks gedaan zou hebben en ze hadden moeten wachten op de helikopters... dan durf ik gerust te stellen dat er op dit eiland... honderden nog meer verdronken waren. Honderden. Want die kwam pas twee dagen later, die helikopters. Het verhaal van visser Jaap Schot... wordt bevestigd in het onderzoek... dat vlak na de ramp onder de evacuees werd gehouden. Een onderzoek waar professor J. Ellemers een boek van samenstelde. 50% van de mensen blijkt met een boot te zijn gered. 37% met een motorvoertuig of zonder transportmiddel. En slechts een enkeling met een helikopter of amfibievaartuig. Dat de reddingsacties toch vaak met helikopters geassocieerd worden... zal wel komen omdat met de helikopters... ook de persfotografen op het toneel verschenen. Maar... Lang voor de eerste helikopter boven de verdonken polders vloog... ploeterden de vissers al in roeibootjes naar geïsoleerde boerenhoeves. Zo ook op Zuidbeveland. Op de haven van de Ierseke stond diep in de nacht een kleine groep vissers... tevreden te kijken hoe het water begon te zakken. De vloedplanken die ze zelf hadden geplaatst hadden het gehouden. Maar op dat moment bereikte hen de mare dat de polder van het naburige Kruiningen was ondergelopen. De vissers bedachten zich geen moment. Ze trokken een vlet over de Havendijk en reden ermee naar de zanddijk, waar tegen op dat moment het water al stond te klotsen. Het verhaal van visser Jaap van Oost. Ja, dat was noodweer natuurlijk. Noodweer, ja. Dus ja, ze dat van het ene hoe naar het andere gedaan? Ja, en dan haal je dan de mensen eraf. En dan de, de maarsnij van Die eerste tocht, toen zijn jullie van de ene boerhoefje ja. naar het andere boerhoefje. Hoeveel konden er in zo'n boot? Hoeveel mensen kon je halen? Ja, maar twee of drie. En dan moet je terug. Ja, nou, en dan weer even, even terug, he. Naar de Zanddijk of zo dan? Ja, naar de Zandijk. De en dan zet je ze op de dijk. En dan de dijk en dan weer maar terug. Dan zie je weer terug. En weer maar terug. Toen hebben we 29 mensen er net 29 mensen? 29, 29 mensen, dat is hier. Ja. ja, maar het, het was toch? even gevaarlijk. Ja. Ja, het is een goed afgelopen. De burgemeester, hebt u die nou in die rampnacht gezien? Nee, maar die was altijd ziek, hè? was nou, altijd ziek. wat Dus die was er niet. En de wethouders? Ja, om die. Maar het was puur initiatief van een paar man, particulieren. Ja, gewoon ja. Zijn er nu nog mensen in Zuidland op het ogenblik? Ja, er zijn nog veel mensen. Ja. Zijn ze niet bereikbaar met de boten? Nee, ze zijn niet bereikbaar met die buiten. Hoe staat het nou met uw eigen huis? Nou, dat staat anderhalf meter onder water zeker. Hoe bent u eruit gekomen? Nog lopen? Nou, ja, ik was er heel vroeg bij, dus ik uh, had geen moeite. Maar mijn vader en mijn broer natuurlijk wel. Hij was uh, een man met twee zonen. En die ene zoon die was verdrongen. Waar kwam die vandaan dan? Die kwam ja, op middag van de kant van Oudkerk. Van schouwen duiveland ja. ja. En die was over de Oosterschelde helemaal naar ja. deze kant gekomen? Ja. Op het dak van een huis? Op het dak van een, van een schuur van een huis. Hè. En daar was dat ene jongetje dat was verdrongen. En die andere hij is dan de wal gekomen natuurlijk. Ja. En zo doen we, we, werden wij toen opgeroepen om naar buiten te gaan. Maar ja, dan moest we dat een dag wachten. Hè. Ja. Maar mijn donker had er natuurlijk niet. Dus ja, mijn dag natuurlijk weg. Het verhaal van Hubrecht Koster begint in de nacht van zondag op maandag als er een drenkeling aanspoelt in Ierseke. Later zal er in Ouwerkerk een straat naar hem worden genoemd. Want Koster steekt de Oosterschelde over met zijn schip... wanneer hij in de gaten krijgt hoe erg het eraan toe is aan de overkant. Hij slaagt erin zijn schip door het gat van Ouwerkerk de polder in te varen... om mensen te kunnen redden. Die kwam weer van alles tegen. Uh, bezen er maar aan. Eerst zegt je wat over het was... Nou, de koeien die ervoor waren en, en, en die dek van het water uh, drijven. Ja. Maar dan kwamen er allemaal dingen. En toen kwam er een eerst stal. Die koeien daarin, die zat daar vast aan, uh, aan de ketting. Ja, die zouden me zo draaien. En er zat er wel een stuk wachten toen dan. Ja, en die zat er zo door geworden natuurlijk. En dan komen we voor dat gat van, uh, van ouderkerk. Ja. En hij keek. En ik probeerde hem binnen te komen, maar dat was het overdap. Het water kwam van andere uit de polder naar buiten. Ja. Uit de polder naar buiten, hè. Ja. En dan regen we uit, hè. Ja, een paar keer hebben we geprobeerd het, ja, het ging gewoon niet, hè. Maar toen was u al van plan om door het gat te varen. Inderdaad. U had mensen aan boord, bemanning. Ja. ja. Die waren het met u eens? Mijn eigen zoons. Eigen zoons. Twee zoons. En wat zei je? die? En nog een paar uh, scheppers van hier... Uh, mochten ja. uh, schepen knakzen, maar zijn, nee. zeggen, hè. Ja. En waarom... De er niet door, de huiter niet door, lekker. Ja, ik zei, dat moet ik zei. De mensen stonden te met vlaggen, hè. Ik zei, je moet de erdoor. De mensen stonden zwaar met vlaggen? Ja, en in, in kerk Oh, die kon je zien door het gat heen? Ja, ik kon me zien door het gat heen, hè. He. En uh, ik zei, je moet door Zei, hou je maar vast. En dat gedaan. Maar ja, er net zo makkelijk in. En we rochten en ik ging een klein beetje weer over. En zo schoot hij weer naar boven, hè. En toen voer u in de polder? En toen voerde men de, de polder. Daar stond, zeg, en stond ze reed En... Toen die mensen natuurlijk de dalleboot met je vrouw. En eh, toen aan boord natuurlijk. Behalve dat, heeft u er ook van boerderijen oh, ja. gehad? Natuurlijk. Ja. Nee, toen ben ik naar die straat toe geworden. De straat toe gevaard. En er waren die mensen geroepen. dat was het hoogste bij de kerk natuurlijk. Het hoogste punt, ja. Het hoogste punt. En daar kwam de eerste naar aan boord. Hè. Die waren al van de boerderij naar het dorp toe Juist, gegaan? Ja. Ja. ja, En die heeft u allemaal aan boord genomen? Ja. <coughs> en toen hadden we weer een je nee, ik had er 360 weggehaald. 300. Die staven is er al erbij. Ja. Hebben we deel. Ik zei altijd, je moet het al Eén of twee, jaar minder dan het jaartal. heb gehaald. De situatie is hier bijzonder onoverzichtelijk. En dit is wel te wijten aan de omstandigheid dat uh, alle dorpen rondom Zierikzee momenteel nog geïsoleerd zijn van de stad. Hoe de situatie in de stad is, is ons dus bekend. Hoe de situatie in de dorpen is die ook verder op dit eiland liggen... is ons vrijwel niet bekend... dan hetgeen wij zelf via de radio hebben gehoord. Een enkele vluchteling weet de ik te bereiken... en brengt wel wat berichten mee... maar deze zijn meestal niet voldoende als officieel aan te merken. Het waren vooral de radioamateurs die in de eerste uren van de ramp voor het contact zorgden met de niet ondergelopen gebieden. schouwer duiveland was toen helemaal geïsoleerd. Er was geen enkele verbinding. is Hallo, hier In Zierikzee wordt in een radiowinkel door de heren Koopman en Hosveld een zender in elkaar geknutseld. Beiden doen het voor het eerst, dus het duurt tot maandagochtend voor ze alle moeilijkheden overwinnen. Het belangrijkste was dat ik zo ergens midden in de nacht een de verbinding kreeg met uh, PA0WZ in Middelburg. En dat was het eerste contact. En toen heb ik het, het bericht van de, van de burgemeester doorgegeven dat hier zo'n grote nood was. En toen is die boel gaan draaien. En dat was de eerste keer was met Middelburg? Met Middelburg was dat, ja. Dat was ja, dat ja. het allereerste contact allereerste wat je hoorde? Ja. Ja. Ja. En die heeft dat doorgegeven aan andere amateurs en... Ja. De, en daardoor is die berichtgeving op gang gekomen. Want het ging erom... Um, de rest van, uh, van Nederland... Uh, was niet op de hoogte dat er hier een grote nood was. Omdat ze overal met zichzelf te doen hadden. Ja. En omdat er geen berichten vandaan... waren, was het helemaal dood als het ware. Doordat die berichtgeving op gang kwam... is men er uh, bewust van geworden... dat er hier een heleboel uh, mis was. En toen is dus ook die hulpverlening op gang gekomen. Dus gelukkig dat we dat hebben kunnen doen... Waardoor anders was het misschien nog een dag langer uh, geïsoleerd gebleven... en ja. dat had nog veel meer mensenlevens gekost. Hallo, hier is noodcenter baby. Hallo, hier der no baby. De officiële hulpverlening kwam dus pas laat op gang. Men wist gewoon niet eerder hoe dramatisch het was in grote delen van Zeeland. Maar ondertussen vormden zich in de dorpen al werkploegen. Er moest veel gebeuren... Wim Boelijn uit Ouwerkerk is een van die vele mannen die direct na de ramp aan het werk gingen. Dat nou, is natuurlijk, uh, nou ik ben dus bij heel die operatie nadien geweest. Om of twaalf zijn we dus op Ouwerkerk toen direct weggekomen om uh, en, uh, de puin op te ruimen, de ruimte kadavers weg te halen. De, um, de machinerie in zoveel mogelijk op Ouwerkerk naar boven te halen. Maar dan kom je dan ook in het wrakhout op het Je komt dan ook een behoorlijk aantal mensen nog tegen slachtoffers tegen. De eerste dagen heb je er veel moeite mee. Dan zit je dus avonds met die groep bij elkaar. Dan heb je er echt veel moeite mee. Vooral als je dus bekende gewonnen hebt. Je bedoelt uh, uh, overleden? Ja, ja. ja, Slachtoffers gewoon dus, dus tussen het wrakhout en vinden en dergelijke dingen. meer. Toch op een duur wordt u net als een oorlog is dat, daar wordt je immuun voor. Dat is typisch dan. Alleen wanneer je dus wel een heel bekende vriend... of een vriendin vindt of wat ook... die je dus dan uit je jeugd meegemaakt hebt... dan zeg je, ja, dan doe je dat wel. Dan ben je zwanger. Dus maar anders moest je elkaar gewoon opbeuren... en gewoon er doorheen natuurlijk werken. En die moest er aan, aan, aan verder denken. De burgemeester van Stavenisse... deelt mede... dat de doden uit Stavenisse... alleen geborgen mogen worden. Deze doden mogen niet naar elders worden vervoerd. Er kwamen ook bergingsdiensten, de zogenaamde lijkenploegen. En die vonden op een zolder van een grote, iets hoger liggende hofstede een brief. Geachte vrienden die dit lezen. Wij zijn heden 3 februari nog hier. Ik en mijn zoon Jacobus. Mijn vrouw, Janna de Jonge, oud 48 jaar. Mijn zoon, Cornelis de Jonge, oud 12 jaar. Mijn dochter Jacoba de Jonge, oud 11 jaar... en mijn dochter Janna de Jonge, oud 2 jaar... die zijn allen hier op het eind van de schuur verdronken. Ook mijn zuster, oud 49 jaar, is daarbij. Mijn zoon Johannes de Jonge, oud 10 jaar... ligt hier al aan den dijk begraven. Diegenen die met het opruimingswerk worden belast... verzoek ik vriendelijk en beleefd hiervan nota te nemen. Dit heb ik geschreven... Daar ik vermoed dat zij hier onder het stro of de balken zijn. Met een vriendelijk verzoek voor de berging van hun stoffelijk overschot u te willen belasten. U van uw toegenegenheid overtuigd houdende teken ik Jan de Jonge. PS. Heb nu ook mijn dochter Jacoba gevonden. Zij ligt naast haar broertje in Den Dijk. Vader de Jonge. Om de familie te beschermen gebruiken wij hier een andere naam. Had met zijn gezin uren op een vlot gedreven, maar hij moest toch toezien hoe één voor één zijn vrouw en kinderen verdronken. Alleen hij en één zoon hebben die hofstede nog kunnen bereiken en de ramp overleeft. Coromijn, zoon van de toenmalige burgemeester van Ouwerkerk, kwam door de positie van zijn vader... ook in aanraking met berging en identificatie. Een heel wat mensen zijn in het begin niet gevonden... en zijn nog altijd uh, overleden op het bezoek geraakt... die zijn de bolder uitgestroomd of onder de zand geraakt... en nooit gevonden. Uh, of het zee gaat uitgedreven, dat kan natuurlijk ook. Uh, maandenlang na de ramp eigenlijk tot droogvallen en ook dus na droogvallen... zijn er dus nog lijken gevonden. En uh, het viel mij wel op dat men uh, uh, vrij snel geneigd was... bij een, uh, een uh, confrontatie uh, met de overledene om te zeggen, ja, het is mijn vader. Uh, omdat uh, dat uh, een bepaalde rust geeft... En eh, ik weet toch ook van één geval, er ongetwijfeld meer geweest zijn. Waarbij, eh, nou, iemand na drie maanden gevonden was. En, eh, nou, eh, toen heeft toen bij Pet gezegd: door van, Ja, dat, eh, dat is onze vader. Dat, eh, dat, eh, dat, dat is hem absoluut, dat kan niet misklieren, kloppen en zo. En, nou, goed, en die man die wordt dan onder die naam, dat zal ik maar zeggen: Jansen. Die wordt onder die naam Jansen begraven. En dan twee maanden later wordt er weer een lijk gevonden. En die man heeft een pak aan en blijkt in zijn minder een visakte te zitten op naam van Janssen. En dat was hem. De visser Jaap Schot over de chaos toen in Zierikzee. Die haven lag vol en allemaal grote schepen en die moesten al die kadavers laden. En dat ging op de deur stinken. Koeien, weet je het nog hierna? Koeien en paarden en varkens Verschrikkelijk. En allemaal van die waren van die dikke buiken allemaal. Van het water. Maar je moet niet vergeten dat direct al die... De, het gros van de mensen uit Schouwen en Duiveland die moesten evacueren. Die zijn direct weggebracht. Want je kon er ook niet meer wonen op dit eiland. Alles stond onder water. Net nog een paar hoge punten daar. Uh, Haamstede, Stedenburg, Renesse. Waar er dan ook veel naartoe gegaan zijn. En die van Chirikzee, die zijn uh, veel in Brabant, dacht ik, dat er gegaan zijn. Geëvacueerd. Zoals God nu praat... zo dachten er in die tijd maar weinigen over evacuatie. Alleen zij die niets meer hadden, gingen zonder protest weg. Maar de meeste anderen wilden blijven. Liever thuis in de misère dan bij vreemden... Professor Rosenthal, schrijver van het boek Rampen, Rellen en Gijzelingen... over de evacuatie vanuit Zierikzee. Wat, wat voor mij het meest uh, markante is van die situatie is... en dat vind ik echt een, een mirakel... Uh, dat kennelijk de bevolking zo op tilt is geraakt... althans delen van de bevolking daar... dat niets meer heeft kunnen baten... Uh, ja, om ze te laten doen wat de autoriteiten van ze vroegen... ministers uit Den Haag, Koninklijke Huis gemobiliseerd... En toch bleef die bevolking daar ja, zich verzetten. Ik, wat ik ervan begrepen heb is... het waren mensen die razend waren over de wijze... waarop de autoriteiten überhaupt met de situatie zijn omgegaan. Kijk, eh, als je zegt, eh, wij evacueren u... Want, want het water staat hier tot hier, staat hier eh, is het, is het, zo hoog, hoog toch, ja. enzovoort... ja, dan ga je wel mee. Ja. Eh, maar, maar voor dit soort omstandigheden, zeer twijfelachtig... Het, het gevoel van in nood te verkeren, dat ebt razendsnel weg. Nou, dat is daar ook het geval geweest. De opstand onder de anders zo brave burgers van Zierikzee was opmerkelijk. Velen, vooral middenstanders, weigerden doodgewoon om te vertrekken. Een aannemer verklaarde plechtig, ik ga er nooit uit, dan maar de kogel. Een ander had het over beulswerk en Duitse fascistische methoden. Uiteindelijk daagde een groep middenstanders het gemeentebestuur zelfs via een kort geding voor de rechter. Maar ze verloren. Dat de tegenstand zo fel was, zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de zwakke leiding die de eerste dagen vanuit het stadhuis werd gegeven. Professor Elmers wijst er in zijn boek op dat er in het stadje eigenlijk nog een 19e-eeuwse standenstructuur bestond. Die oude structuur zorgde toch al voor de nodige spanningen in Zierikzee... maar nu een aantal leden van de hogere standen... zo duidelijk door de mand waren gevallen... leidde dat meteen tot een gezagscrisis. Uiteindelijk slaagde de plaatselijke overheid er toch in... om de zwarte piet van de evacuatiedwang... door te spelen naar de regering. Ze werd daarbij niet weinig geholpen... door een naaste medewerker van minister Beel van Binnenlandse Zaken... die na enkele dagen door de regering als een soort rechterhand van de burgemeester... in Zierikzee werd gedropt. Deze heer Franken gedroeg zich zo ontactisch... dat brandweercommandant Cor Berrevoets zich hem nu nog levendig herinnert. Dat was een chaos, want er was een vent. Ik heb het rechtstreeks in zijn gezicht gezegd. Ik zei: je bent, je bent ook niet goed geweest in, in tijden... Dat je nee, goed behoorlijk. ja. Ja. Maar die ging met de bijl te keren... Moest alles weg. Evacueren. Jij moet evacueren. Jij moet. Die, die, die, die bepaalt dat maar. Maar was het nou nodig? Want er is een hele ruzie met die middenstanders geweest. Je kon ze hier niet houden. Dat bestaat niet. Maar je, je had er geen uh, onderkomen voor. Dat, dat is nog aan Hoeveel huizen stonden niet onder water en, uh, kapot. en kapot? Dus uh, er de, de moest, de moest een deel of een groot deel weg. Ik geloof dat er 800 gebleven zijn. Dat is. Uh, het dus is erg voor die mensen natuurlijk ja. dat ze weg moesten. Want je, je, je laat die, die puinhoop, die laat je niet graag. Want je denkt, oh, godstrak is er helemaal niks meer van over. Nu, nu is beneden weg, maar straks is het nog boven weg ook. Maar dat, uh... En angst voor diefstal? Hè? Ja, daarom, angst voor diefstal. Hè? Gebe dat, gebeurde dat nou? Nee. Nee. Dus wel eens een flesje drank jou. ja, wij hadden zogenaamd van die uh, brandweer en vaarploeg. Die gingen dan overal rond de stad, als ze zeggen, de, de, die zit nog in nood, of die, de, daar moeten ze wat weg, uh, dan doen we dat. Maar dan onderweg, la, dat, dat noemen ze dan kopdrijvers. Die flessen drank. die, die oh, dreven dan, zei hé. Hey, met de kurk naar beneden. Met de kurk naar beneden, de drijft er weer een. Dat heb ik nog wel eens een neutje gedronken. Ja, wat wil je? Die kou. Zo. De kou. En we waren niet, dat, dat, dat was geen acht uurige werkdag. Dag en nacht, dat, dat gaf niks. Je, je, en alles kon je Je werd niet moe ook. Nee. Nee. Je hoestte niet. Niks. En iedereen hoor, die in die hulpverlening zat. Dat was juist zo geweldig, zo heerlijk dat je dat kon doen in de eerste plaats natuurlijk. En dat deed je maar zonder uh, stadhuis. Dat liet je maar stadhuis hoor. Dan laat ze maar vergaderen. Ja, zo geeft die ramp dan toch nog een keer eigenlijk. Ja, ja. Uh, wilt u aan geloven dat, dat we daar nog uit leven? Dan zeggen Tom en nog toe, dat toe was komt. Een tijd. Dat was een tijd. Inderdaad, dat was een tijd. Of, om het in de taal van professor Elmers te zeggen... het gaf voor veel redders een speciaal gevoel van bevrediging... om zich onder te dompelen in de warme sfeer van kameraadschap... en belangeloze medewerking... En het gaf veel vrijwilligers dus een gevoel van frustratie... dat ze, toen de werkzaamheden weer in handen van de officiële instanties kwamen... moesten terugkeren naar het leven van alle dag. Sommigen probeerden nog een tijdje te blijven doorrampen. Volgende week, in onze laatste aflevering... zal het gaan over die periode waarin de directe noodtoestand was opgeheven. Over de periode waarin massale hulp... Zowel officiële als spontane, uit de rest van de wereld over het rampgebied werd uitgestuurd. Ja, dat was deel 3 van de spoor terugdocumentaire over de ramp. Oorspronkelijk gemaakt door Kees Slager en Lida Iburg, bewerkt door Michel Citroen. Wilt u de serie bestellen? Maakt u dan, dan 13,5 euro over op Giro. 444 600, ten namen van de VPRO, onder vermelding van de ramp. Ja, u luistert naar OVT, Geschiedenis op de Radio door de VPRO. We hebben een website, geschiedenis24.nl. En wat daarop te zien is, vertelt u, Marks Koolhaas. Goedemorgen. Ja, dag Matthijs. Goedemorgen. Um... Wij kijken op de website nog even terug op de slag bij Stalingrad die uh, afgelopen week herdacht werd, want 70 jaar geleden vond die plaats. Waar we vooral op terugkijken is de film die Frank Capra, de Amerikaanse filmregisseur, in 1943 maakte over uh, wat hij noemde de Battle of Russia. Dat was onderdeel van een zevendelige Amerikaanse documentaire serie... die vanaf 1942 werd gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. En waarvan je de invloed, denk ik, nauwelijks kunt onderschatten. Want die heeft vooral in Amerika gezorgd... dat honderdduizenden jonge mannen uiteindelijk bereid waren... om aan die oorlog mee te doen. En dus ook om aan onze bevrijding mee te doen. Maar begrijp ik, ja, maar, dat, hij, ja? begrijp ik dat hij in 1943 al gemaakt werd? Die zijn vanaf 1943 al gemaakt, ja. ja. ja. En de Nederlandse regering heeft in Londen in 1944 al besloten om die serie aan te kopen... en ook in uh, Nederland uh, uit te zenden met uh, ingesproken commentaar van uh, Aden Dolaert. Nee. Uh, de stem van... Uh, Radio Oranje. Ja. En zo kon je dus in het bevrijde zuiden al vanaf 1944 de Battle of uh, Russia bekijken. En uh, ja, Keppra had zich laten inspireren onder andere door Triumph des Wielens van uh, Leni Riefenstaal. Dat ja. uh, zie je ook als je naar die uh, films kijkt. En uh, ja, wat uh, de nazi's konden, dacht Keppra, dat kan ik ook. En... Uh, het zijn films die ongelooflijk goed bekeken zijn... en die volgens mij inderdaad een enorme invloed hebben gehad. Zeker in Amerika, maar uiteindelijk ook in het uh, bevrijde Europa... op het verdere verloop uh, van die oorlog. Al die zeven delen zijn te zien dus op uh, geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marx. Vriendelijk bedankt voor vanmorgen. Dit is het einde van OVT. Zometeen na het nieuws is uh, Tribune met Goffert van Braken. Hij praat met Herman van der Velde en Juri van Gelder. Wat ons betreft zit het erop voor vandaag. Um, fijn dat u luistert. Ik zou zeggen tot volgende week. En ik wens u nog een hele goede zondag.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi. Voorsprong door techniek. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.